Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Israël is het dodental van de aanval van Hamas opgelopen tot boven de 700. Dat melden Israëlische media. Het dodental van het Israëlische tegenoffensief tegen Hamas zou op 370 staan. De Israëlische president Herzog heeft in een televisietoespraak opgeroepen tot nationale eenheid. Ook riep hij de bevolking op heldhaftig te zijn. en zei ervan overtuigd te zijn dat Israël zal winnen. Het Wereldvoedselprogramma van de Verenigde Naties maakt zich ernstige zorgen over de burgers die slachtoffer worden van de oorlog tussen Israël en Hamas. De organisatie vreest dat het voor burgers steeds moeilijker wordt om aan eten en drinken te komen. Het Wereldvoedselprogramma wil daarom een veilige en onbelemmerde toegang tot de getroffen gebieden. Het dodental van de aardbeving in Afghanistan is opgelopen tot ruim 2400, melden de autoriteiten. Het land wordt vaker getroffen door aardbevingen, maar dit is de dodelijkste in jaren. Het epicentrum lag in het westen van het land bij Herat, de ene grootste stad van Afghanistan. Meer dan 1300 huizen zijn verwoest of beschadigd. In het rampgebied zijn 10 reddingsteams actief. De gemeente Den Haag wil het aantal plekken voor woonwagens uitbreiden. De komende jaren moeten er twee of drie kampen bijkomen en bestaande woonwagenkampen mogen uitbreiden. Zo moeten er in tien jaar tijd in Den Haag tachtig nieuwe plekken bijkomen. De afgelopen decennia werd het aantal woonwagens juist steeds kleiner... maar dit zogenoemde uitsterfbeleid werd in 2018 verboden... omdat woonwagens een erkende woonvorm zijn en bovendien cultureel erfgoed. Veel gemeenten worstelen met woonwagenkampen vanwege ordeproblemen en criminaliteit. Het weer, vanavond en vannacht bewolkt, met in het noorden en oosten soms wat regen. Ook morgen is het overwegend bewolkt, met in het noorden wat regen. In het zuiden wat vaker zon en daar blijft het droog. Het wordt 18 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de geest van de ANWB. Op de A1 van Amersfoort naar Amsterdam staat tussen Muiden en Knap Watergraafsmeer nog een file van 5 kilometer. De vertraging is 10 minuten. 20 minuten sta je nog in de file op de A2, Utrecht Amsterdam tussen Apkoude en Knopend Amstel. 10 op de A4, Den Haag Amsterdam bij Knopend Nieuwe Meer. Ook 10 minuten op de A10 op de Ring Zuid, tussen de afrit Amsterdam Centrum en Knoopend Nieuwe Meer richting Den Haag. En op de A10 bij de Koentunnel vanaf Landsmeer heb je ook nog 10 minuten op onthoud. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. ZFM. Met nu Peaceful Radio. Hele goede avond luisteraars. Welkom bij Peaceful Radio Show 1562. Ja, had ik me toch twee afleveringen gigantisch vergissig. Gelukkig werd ik erop gewezen. Dat uh, ik had, uh, ja, ik, twee weken lang riep ik ja, de 1600ste aflevering in 1601. Maar dat was helemaal niet zo. Het was 1560, 1561 en nu 1562. Maar goed. Dat zijn maar cijfers. We gaan beginnen weer met twee nieuwe, nou twee, drie nieuwe werken in dit eerste uur. En volgend uur ook. Het blijft maar binnenkomen. Voor volgende week heb ik er ook alweer vier nieuwe klaarstaan. Um, ...van David Pena. Um, ja, ik spreek het op zijn Nederlands uit... ...maar daar kwam Zero Graffiti kwam binnen. En zo heet ook de eerste track. Ambient Monkeys, die maakt uh, Sentient Being. En daarna komt Ilion, een goede bekende van ons... ...met DT, zoiets. Oké, okay, en dan nog eens even kijken. Zes andere nieuwe werken. En dat eindigt met track 11 van Brian Facino. Dat is hij voor de laatste week in dit programma met zijn dubbelalbum. Reflections, Spaces, volume 1 en 2. En voor het gemak had ik dat even omgewisseld. Dus in dit uur volume 2 en volgend uur volume 1. Zodra we. We sluiten af met Byron Metcalf en Jennifer Grace. Die hebben ergens in 2020 of 2019 sacrament gemaakt. En dat is sluiten we af met een lange track of Wales and Wolves. Ja, een bijzondere combinatie. Peacefulradio.info. En daar vind je alles terug. De playlist, de muziek en ja, tegenwoordig ook nieuwe interviews... Ik had een interview opgenomen met de nu-oude burgemeester van Bloemendaal, Albert Roest. En dat is daar ook allemaal terug te vinden onder kopje: Interviews. Veel luisterplezier. Hi, I'm Jeff Oster. You're listening to Peaceful Radio.